In deze uitzending werken wij Wim, Annabel, Maartje, Robert-Jan en Gerard. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuwe brein voor jou, maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakte voor mij. z e k e r h i d 「どっち 「お e わ、ウルフ!」。「ウルフ!」。「ウルフ!」。「ウルフ!」。「ウルフ!」。 ヘイヘ o ヘ e ヘイヘイ e イ a イヘイ i イヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイ n イヘイヘイヘイヘイ a イ t イ e イヘ e ヘイヘ e ヘイヘ l ヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイ a イヘイヘイヘ a ヘイヘ l ヘイヘ a ヘイヘ l ヘイヘ a ヘイヘ l ヘイヘ a ヘイヘ l ヘイヘ a ヘイ a イヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイ a イヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイ a イヘ e ヘイヘイヘ l ヘ e ヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘ l イエスをかく visite bij de goal geweest。 オペダ、オペダ、オペダ、オペダ。 Annabel! l l a l l o hallo! Nou, we, nou zijn we zijn er weer. Gezellig. Goedenavond, allemaal. Goedenavond. Goedenavond.、Ja. En wie h e b b e aan tafel zitten, Annabel? We hebben vandaag als gast Douwe aan tafel zitten. Jazeker. Ja. Zeker. ja. ja. <laughs> Kun je d a a m e e r over je vertellen n Nou, ik ben Douwe. Ik woon bij de Thomas Huis School sinds 1 maart dit jaar. En dat bevalt me eigenlijk supergoed. Ja. Of、ja. je het o c h gezellig om d a a r te a d d o e n Zeker.、Okay. Met alle bewoners. Ja, ja zeker. <laughs> nou, we zijn een hele uur en dan zijn we nog bij je. Douwe kan nog heel e avond、uh, vertellen over wat hij doet, wat、ja. hij interessant vindt. a、ja. n n e b e l gaat een hoop dingen vertellen. Dus、uh, ja? laat de show maar beginnen, denk、ja. ik. Iedereen welkom. We gaan het volgende liedje doen. Wat is het volgende liedje? Wil ik Alberti? Carolientje. Carolientje. Komt-ie. 「カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カェ、カロンカロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンカロリンチェ、カロリンチェ、カンチェ、カロリン e ェ、カロリン a r カロ e ンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、カロリンチェ、 had e の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の t の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の姉の t の i の姉の i n 姉の姉 Fairy、hey, dog. Volgens mij ging die over Carolientje, maar dat mag ik kwijt zijn. Dit is voor de thuiszorg. Annabel. Ja. Wat is het telefoonnummer? Wat ze weer kunnen bellen? Het telefoonnummer is 013-534-1344. Nou, voor al je verzoeknummers, toch? Ja. En waar gaan we het even over hebben? We、ja, gaan het over o n z e nieuw e gasten nog hebben. Ja. ja. Nou, Jo,、ja. vertel eens. Waar werkt het? Ik werk、uh, bij de Brownies en Downies in、uh, Oostwijk. Daar werk ik、uh, vier dagen in d e week. En d a a r werk ik、uh, op, maandag, uh, op maandag ook p maandag o nog in Tilburg bij een、uh, feestverhuurbedrijf. Nou, dat is wel heel erg gezellig hè? Ja, en dat b e v a a l t ook supergoed. Ja, dus met de versoepeling mogen ze misschien vanaf、uh, komende woensdag 28 april. Mogen ze misschien het te r r a s bedienen, daar, h o o r Ik koop het, ik koop het. Dan kunnen we allemaal koffie komen ja, drinken、zeker. bij jou. Zeker. Hé? Zeker. Hartstikke leuk.、Ja. Uh, het telefoonnummer is? 0135341344. Ja, dus 0135341344. Zullen we het volgende liedjes gaan luisteren? Ja. Van、oh, hem. en mooi waar ik dan zit h e a l weer op het dak ja en nou gaan we even we gaan hem eraf halen nou、ja. ga je mee ja ik ga m eraf、ja. Ja, we hebben een ladder gepakt en we hebben hem weer afgekregen. Jazeker. Dat ja, zeker wel. Ja. Echt wel. Kost het veel moeite? Ja. Ja. Ja. Ja. Kost het wel veel moeite, zeg. Oeh. Ja. Maar ja. Ander wel,、ja. voor, voor wie hebben we dit nummer gedraaid? Voor de. Voor de abelante zorg. Ja, doen allemaal goed werken. De abelante、ja. zorg, ja. Ja. ja. <laughs> En wat wil d je ons nog vertellen? Nou,、um, dat, we, dat we misschien terrassen open gaan, maar dat weten we nog niet. heel Zou、zeker. wel fijn zijn, hè? Ja, zou wel fijn zijn, ja. ja. Hij, is, maar... hij is nu bezig aan het praten. Ja. Dus de kans is groot dat volgende week woensdag we vanwege woensdag w e op het terras i j En wat、ja. gaan we dan eten of drinken op het terras? Wat vinden jullie lekker? Nou, een、uh, alcoholvrij biertje zou d e n wel w e in gaan, hoor. Ja, lekker. Ja. Een、ja. ja. raadsletje. <laughs> Ja, en, en,、ja. en, en, en, en, en Annabel. Ja. Wat gaat er bij jou? Wat vind jij het lekker s t o p h e t j e vast?、Um, of、uh, m e e s t a l een、uh, g r a a t l e Ja. Of meestal een, gewoon een theetje. Oké,、okay, oké.、Okay. Ja. En voor jou?、Hi. Ja. Wat、ja, drink、ja. jij lekker? Ik drink alles lekker. Gelach, <laughs> zelfs water drink ik lekker. Ja, ja, j Ik vind een kriekje op zijn t u i n ook wel lekker.、Even、een、uh, f r i s kriekje heerlijk. Ja, zeker.、Ja. Ja. Ja. Ja. Oké,、okay. en、uh, zo is het volgende nummertje. Zullen、ja. we even het telefoonnummer nog even noemen? Of stel、ja. dat het, het niet、uh, door is gekomen? Nee, het telefoonnummer is 013-534-1344. Oké,、okay, top gedaan. En Dou, welk nummer gaan we nu draaien? Het volgende nummer is Jeffrey h e e s c h met z o m e r l i e f d e Dat je zomerliefde was.、Yeah. Voor de wooncentra's. Speciaal voor de wooncentra's gedraaid. Ja, echt wel. Dus.、Uh, hartstikke yeah. leuk. Yeah. Ja. En Mocht je thuis geen Ziggo of、uh, KPN hebben, dan kun je via de website van Lokale Omroep g o o l a n het gewoon、uh, volgen. Ja. ja. Even streamen en dan、uh, zijn wij live bij jou. In de huiskamer. Of, In de huiskamer. Of. Aan het water、rit. of. Aan het water.、Uh, zeg maar waar, waar je internet hebt. Ja. ja. Toch? Dus gewoon even lekker streamen.、Uh, ja. Of via Ziggo. Of gewoon lekker achter de radio. Ja. ja. Toch? Zo is het. We lezen net dat Rutte de, uh, uh, de tras weer open gaat gooien.、Ja. Lekker, hè? Heerlijk. Ja, heerlijk. Dus,、uh, er、maar gaat... niet zoveel mensen. Nee, niet zoveel nee. mensen. Wij, wij volgen het nu niet, want we zijn aan het uitzenden. Maar als iemand iets te melden heeft van waar hij blij om wordt, dan kan hij altijd bellen. h Ja. ja. En het bellen is op nummer C: 0135341344. Oké,、okay, als ze het nou nog niet kennen, Dan weet ik het ook niet meer. Dan <laughs> weten wij het ook niet meer. Nee. En nu komt, ook voor de wooncentra's. Ja, nu komt. Guus Meeuwens. En v e r g a n d verliefd zijn, z Het was zeven jaar geleden, midden in Parijs. Onder aan de trap van een oud p a r i s En ik keek in jouw ogen, en jij en die van mij. Een enkele seconde, en toen was het al voorbij, maar die seconde werd een dag. 「ああ!」 私は私にとっては嬉しいです。 Dat was、uh, Guus Meeuwis, verliefd zijn. Oh, heerlijk. Wie、Zo、voelt dat、er、nou、ja. niet? De lamour. De lamour. De lamour, ja. De lamour. Ja. Ja. ja, we hebben net een, een, een telefoontje gehad. Nou, dat we zeggen maar. Wie hebben we net aan de lijn gehad? Ik denk, ik denk de stem te horen van、ja. mijn vader, Karel. Ja. Dat klopt, hij、oh, heeft、nou. een、uh, liedje speciaal voor jou aangevraagd. Nou, kijk, wat leuk. Wil je hem zelf aankondigen? Ja, is goed. Ik denk,、ja. ik, ik denk dat het nummer is van、uh, Echte Vrienden van BZB. Oké.、Okay. Uit een miljoen. Uit een miljoen <laughs> wat een heerlijke dag. De ideale dag om helemaal niets te doen. 本当にそうです。 ヘディアンダー。 you、mm -hmm. Ja, dat was hij weer. Ja, dat was e、uh, Ik weet niet wat hij weer. Oh, dat was een、uh, aanvraag van、uh, De vader van Douwe. Jazeker. Nou, heel leuk nummer. Goed,、uh, bedankt, de vader van Douwe. Bedankt voor het nummer aanvragen. <laughs> ja. En? d a t was、uh, helemaal goed. Nou,、ja. de, de lente begint een beetje, of Koningsdag begint een beetje langzamerhand aan te komen. Ja, want de koning is bijna, ja. De koning is bijna, ja, ja. Da, ja, zeker. Dan、uh, is het groot, nou niet echt groot feest. Jawel, waarom niet? Ja, samen met zijn familie, maar niet met, hij gaat naar Eindhoven. Oh,、okay. cool. Naar Eindhoven? Ja. Oh, ja. En, en, en hoe ga jij Koningsdag vieren? Ik、uh, weet e i g e n l i j k nog niet wat voor plannen ik heb. Oké,、okay, en daarom heb jij al l e plannen? Ja, ik,、uh, ik ga gewoon werken bij de b r u i n n g s en Downies. Oh? oh. Ja. En, en op Koningsdag heb je、ja. een kraampje?、Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oké.、Okay. Nee. Oké.、Okay. Nee. nou ja, Ik moet ook nog even, even nadenken. Want ja. We a n t w kunnen geen、uh, braderie houden dit jaar, hè? Nee, helaas niet. Nee, ik、nee. hoop volgend jaar. Ja, we hopen het allemaal. Jazeker. Maar ja. ja, goed, dan、uh, kunnen we volgend jaar met de Skippybal van Frans Bauer op de braderie gaan staan. Ja, echt al, kunnen we ro rondjes gaan maken, ja. ja dus...、Uh, maar j a zullen we nou het l i e d j e dan maar draaien? Zullen we maar Frans erin gooien? Douwe n ook goed, gooien we Frans erin? Ja, dan ga、ja. je Frans Hier erin. Hier is、uh, Frans Bauer. tussen a ゴー ピッツポーズ 「スキッスキッスキッスキッスキッスキッスキ p スキッスキッスキッスキッスキッス」 じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。じゃあ、もう一度。 Oké, duwen. o Jij hebt nog een hele leuke mededeling. Ja, ja ik heb zeker、is. een hele leuke mededeling. Wij kregen het er net te horen dat we op Facebook een topfan hebben: van、oh. Robert Jan. En die is nu op vakantie in Spanje. En daarom val ik vandaag eigenlijk voor,、oh. voor Robert Jan in. Ja, ja. Hij is al vakantie -os. in Spanje. s Ja, dat, dat is zeker waar.、Ja. En de Spaanse zonnels?、Ja. Nee, jij spreekt een aardig woordje Spaans, a、ja. n l e m a a l e l Zeker.、Welt. Oh, we hebben internationaal. Vanuit Spanje worden we ook beluisterd. Ja, echt nou, wel. Nou,、hey, Ik denk dat we er gewoon een internationaal show van moeten maken. Echt wel? Frans Bauer,、uh, de Skippybal. Voor、ja. het ziekenhuispersoneel hebben we die speciaal gedraaid. Ja, ja. ja. dus daar krijgen ze ook weer energie van. Ja.、Uh, waar gaan we nu draaien? Toppers in concert 2017. Echt waar?、Oh, ja. Hier is ze op t e wacht. e n ja. ja, komt ie. h i s w e l heel ja, erg snel,、uh, Annabel. Goed gekozen. Ja, hij was heel erg snel, ja. Ja, hey, ja dat、zeker. was, jou...、nee, was uh, k hè? Die...、Ja. Hij was goed geskipt. Hij was goed geskipt, ja. We hadden nog last van die s k i p p u b e l van Frans, hè? Ja, echt wel. Dus, eh.、Uh... Ja. Nou ja, goed,、uh, wat gaan we nou dadelijk eens draaien dan?、Want、ja, staat... ik dacht、uh, aan een s i n n e k e heel lekker ding. h a je t e g e n mij? s e n i n e k e heel lekker ding. Oh, oh ja. m daar...、uh, a、ja. voor de mensen die nog een、uh, plaatje aan willen vragen,、ja. mag altijd. Kan nog? Moet je even bellen, telefoon pakken? Moet e v e n telefoon pakken? Moet je even bellen naar 013-534-1344? Zijn e i j nou toch echt 013-534-1344? Ja. Oh, Tempel. Hé,、hey, is... wij hebben een beller. We hebben een beller. Hebben een beller. een、uh, goede avond, spreek met、uh, Annabel van Radio h a t z e f l a t Hé,、hey, met Timo. Hallo, Timo. Hallo, Timo. Timo, je hebt de heb radio aard aan staan. Timo. Ja, je moet even niet dicht bij het TV staan. Nee, heb je geboedesco? Heb je iets van geboedesco? Geboedesco, doet doe op je waterscooter of geeft d a niet van geboedesco? Geboedesco, o e t op je waterscooter of geeft dat niet van geboedesco? Geboedesco, o je waterscooter. Oké,、okay, gaan we die voor jou draaien?、Hm. Okay, gaan we. En hoe gaat het met de bingo-kaarten? De bingo-kaarten, <laughs> ja, ja. Ik moet kijken wat een succesnummer dat was, hè.、Ja. Dat was eigenlijk is h e een hoogtijddagen. Die komt binnenkort weer terug.、Ja. Op uh, goed, uh, uh, veel verzoek, want w i j krijgen toch wel reacties van de mensen. Die bingo-avond was fantastisch. Ja. Ja. Dus、uh, ja, we zitten weer op een nieuwe、uh, live-avond.、Uh, koekhappen, bingo-kaarten, van alles weer. Oké.、Okay. Maar、uh, Timo, hoe gaan het nummer voor jou draaien? Hallo. Dankjewel, Timo. Tot de volgende keer. Dankjewel, Annabel. Doei doei. doei doei. Goedjes. Nou, voor het zorgpersoneel komt ie hier, d o u w e Welk nummer krijgen we nu? Eh.、Uh, ik weet niet meer Oh, s i n i k e k e Hé, lekker ding. Hé,、hey, lekker ding. Ja, dat was het.、Uh, dat was het.、Ja. Komt ie, lekker ding. <laughs> Hi Jacqueline! Aan het water, hé d o u w e Wat leuk om jou zo te zien! Ja, leuk ja. hè? Ja, ja. Vind je het ook leuk om te doen? Jazeker! Oh, super! Nou,、ja. fijn om te horen!、Ja. Het is zo leuk om te zien, joh! Nou, leuk! Ja, Ik zeg alleen, er werd net gezegd: aan het water, maar alle b e l k e s t e l e f o c h n i e aan? Wel, ik heb het wel g e zien!、Ja. En te luisteren! Ja! En je bent live in de uitzending,、uh, Jacqueline!、Oh, Hallo. Hallo. Je werd net gezegd dat je aan het water ook kunt luisteren. Ja, natuurlijk. d a、ja, n moet ik even bellen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Aan h En t water te e r l u i s En wat ga je aanvragen voor een nummer, Jacqueline? Nou, ik wil heel graag Maan en Snelle horen. Maan, maan en Snelle. Oké.、Okay. Ja. Dat is toch wel het nummer wat we veel draaien op dit moment. Ja. Toch? Ja. ja. ja. Nou, dan gaan we、ja. kijken of we hem kunnen draaien. d a t はい。 やばいまおっ w e hebben lekker getoeterd hier, ja?、Yeah. Ja. Ja. Onze toeter. h e hé. w e zit er met、dat、zijn t o e t e r s Wie zit er met de vingers aan zijn toeter? <grijpt> ik、uh. Was jij het weer daar, Ja, ja. sorry. Ik,、uh, ja, als ik dit liedje hoor, dan moet ik gewoon toeteren. Nou, ik h e <grijpt> toeter. Toeter is plezier. Ja, toeter <grijpt> ja. is plezier, ja. Ja. ja. Nou, Annabel. Ja. Welk nummer gaan we nu draaien? Nou, dat was eigenlijk een verzoeknummer. Van wie? Van Jacqueline. Jacqueline! Dus die heeft een nummer aangevraagd. v a n snelle e m m a blijven slapen. Nou, ik wil ook wel bij m a a blijven slapen. Ja, nou. Douwe, hè? Ja, stiekem. Stiekem. Ja. Dus、uh, okay. laten we het nummertje bij je d r a Ja. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vol van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? 私たちは私たちの体が良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは良くて、私たちは 2 uur、like.、zien, het as. 3 gangen later。いつもは知っているかもしれないです。 「ファンの音 e の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の 「私は私 e 家にあるよ」「私は私の家 n あるよ」「私は私の家にあるよ」「私は私の家にあるよ」「私は私 e 家にあるよ」 「いやい i いや」「いやいや」「いや」「いや」「いや」「い s <Hey>. 俺たちのことを覚えてるのに、俺たちの j とを覚えてるの m 俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのこ e を覚えてるのに、俺たちのことを覚えてるの i 俺たちのこと o 覚えてるのに、俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのことを覚えてる e に、俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのことを a えてるのに、俺た n のことを覚えて a のに、俺たちの e とを覚えてるのに、俺たちのことを覚えてるのに、俺たちのことを e えてるのに、てるのに、俺たてるのに、てののたと Ja. Nou, er was、uh, Tim Douwsma e met. Jij gaat me, met me mee. Ja, maar、uh, helaas komt er ook een einde aan dit programma.、Oh, yeah. ja? ja. Dus, dus uh, ik uh, wil d o u w e m de Afwas bedanken dat hij hier was. Gedaan. Graag gedaan. Papa ook bedankt dat je hier was. Graag <laughs> en uh, Wim uh, voor de technische. Technische dingen allemaal. <laughs> dus,、uh, en en voor, de tech, ja, voor de knoppen, meneer. De knoppen, de knoppen ja. leren. Ja. Ja. Dus, uh, maar uh, iedereen die heeft geluisterd, ja, dankjewel. En、uh, als het er r a s op gaan, hou nog steeds afstand a t i s belangrijkste.、Ja. En uh, veel uh, liefde aan elkaar、ja. geven. En wees aardig voor elkaar. Ja, en wees aardig voor elkaar. Ja. Dat ja. klopt. Nou, dan gaan we. de volgende nummer draaien van de. Harry van Luan, Belga. Harry? We, we gaan、herrie. nog één keer met z'n allen Harry maken.、Ja. Dus、nog、thuis, één keer. Thuis Maak zoveel Harry als je, je wil. t En tot de volgende keer. <laughs> Doei! Hatsenflats! Hatsenflats! Hatsenflats! ピッ